8 uur. De Radio 1 Sportzomer. Deborah Blekkenhorst en Robert Meder. Ja, goedenavond. De mix van sport en nieuws dendert door op deze zondagavond. Met boeiende gasten aan tafel. En een vrolijke terugblik op de toeritappe nummer 14. Want we hebben gewonnen. Eerst het nieuws van de NOS met Ewout de Jong.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 Vorig jaar bleek dat de rederijen zich onvoldoende aan de regels hielden. Ook waren de verplichte brandplussers en reddingsmiddelen vaak niet aanwezig of niet in orde. Afgelopen jaar is het aantal bedrijven dat met de rondvaartboten vaart flink gestegen.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 Onze vrienden van de avond zijn parlementair journalist Frits Wester. Financiële expert Willem Middelkoop. Schermster Saskia van erven Garcia. En Filemon Westerling ging weer op avontuur in de Toercaravaan. En een ode aan Rutger Kopland in Den Haag. Hier zijn Deborah Blekkenhorst en Robert Meder. Ja, er is een speciale tentoonstelling ingericht in het Letterkundig Museum in Den Haag... vanwege het overlijden van Rutger Kopland... Vandaag werd bekend dat de dichter en psychiater eerder deze week is gestorven. Directeur van het Letterkundig Museum is Aad Meinders. Goedenavond. Goedenavond. Wat is er allemaal te zien? Ja, heel veel eigenlijk. Uh, wij hebben in 2006... Uh de uh, nalatenschap, of de nu nalatenschap, maar toen het archief van uh, Rutger Kopland uh, gekregen. En ja, voor een belangrijk deel zijn er natuurlijk allerlei handschriften uh, die er te zien zijn, maar ook uh, correspondenties uh, van uitgevers die om een eerste bundel bedelden, mag ik wel zeggen. Uh -huh. uh, foto's, uh, een geboortekaartje, uh, dat soort zaken. Ja, u heeft dat natuurlijk uitgebreid al uh, bekeken. Ja, zeker. Um, ja, wat, wat, wat heeft, u, uh, heeft u nog iets geleerd uit dat archief, zaken waarvan u denkt van nou, dat, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Naar nou, dat archief is. ...heel erg groot. Er zitten dus veel correspondenties... ...met collega-dichters die het Letterkundig Museum beheert. Uh, dus het is moeilijk om daar in, aan detail over te spreken. Maar wat ik bijvoorbeeld fantastisch vind... ...wij kennen allemaal, denk ik, uh, het gedicht... Jonge Sla van uh, Rutger Kopland. Dat is vele malen te horen geweest. Hij had er zelfs een hekel aan om dat klassieke gedicht weer te moeten voorlezen. Nee. Maar er ligt een handschrift uh, nu in de tentoonstelling... ...in het Letterkundig Museum, uh, dat afwijkt... Uh, van de originele versie, waardoor je toch een beetje het idee hebt dat je over de schouder van de dichter uh, heen kijkt. En je ziet ook hoe goed het geworden is. Uh, als je het vergelijkt met de versie die nu op de tentoonstelling in het Letterkundig Museum te zien is. Ja, heeft u dat gedicht bij de hand of niet? Ja, ik heb zowel de oorspronkelijke uh, of de uiteindelijke versie als de, uh, uh, als de werkversie uh, voor mij liggen. Uh, zal ik het uh, de. Oorspronkelijke versie lezen. Ja, en dan daarna gaan wat, ja. wat het verschil is met... de ja, uh, dat uh, ja, ja, precies. Alles kan ik verdragen. Het verdorren van bonen, stervende bloemen. Het hoekje aardappelen kan ik met droge ogen zien rooien. Daar ben ik werkelijk hard in. Maar jonge sla in september. Net geplant, slap nog. In vochtige bedjes, nee. Dat is de versie die gepubliceerd is. En nu de versie die in handschrift te zien is. Alles kan ik verdragen. De liefde, en dat streep hij dan door. De lieve dingen, dat streep hij door. Het lieve landleven. Het verdorren van prei. Het sterven van bloemkool. Hele velden van aardappels kan ik met droge ogen zien rooien. Het liefste kan ik zien. Maar jongens sla, pas geplant. Slap in opgedroogde plasjes. Nee, dat gaat niet. Oh, er zijn nogal wat wijzigingen aangebracht. Uh... Ja, zeker. En het is het aardig dat het echt veel beter geworden is. Veel krachtiger. Hè. Dat laatste woord nee, waar het gedicht mee eindigt... Dat... Aanvankelijk stond er dat wat slapperen. Nee, dat gaat niet. Het is, en het is, ja, zoals ik zei, je hebt als bezoeker even het idee dat je in de werkkamer van de dichter staat. Dankzij die tentoonstelling bij het het Museum. En dat je hem ziet zoeken en uiteindelijk vinden van het juiste woord. Ja. Het woord liefde wordt ook weggelaten. Daar ja. viel film ook op. Ja, zeker. De, liefde, de, de lieve dingen en ook het lieve landleven. Ja. Dus het, is, wat het gedicht heeft natuurlijk ook behoorlijk sentiment gehalte. Maar er zit ook, en dat heeft hij vaak in zijn werk... iets ironisch, iets humoristisch uh, in... Ja. En dat maakt uh, dat, je die, uh, dat je die gevoeligheid ook accepteert, die, die lichte ironie. Ja. Van Kommeren heeft ook een tentoonstelling uh, bij u. Hè? Die is ja. ook uh, ingericht, tenminste, ja. met betrekking tot hem. Ja, zeker. Heeft u al een verbouwing aangevraagd? Ja. <laughs> Nee, wij houden in het museum, in het Letterkundig Museum, altijd rekening met de literaire actualiteit. Dat kunnen ook hele vrolijke zaken zijn. Een belangrijke prijs, de PC-hoofdprijs, nu aan Thomas Oosterhof. Daar is er ook een kleine expositie over. Maar wij willen ook graag onze grote dichters, eren uh, en schrijvers uh, als zij, als zij uh, uh, sterven. En uh, daar hebben wij gewoon de gelegenheid om de, daar heel dynamisch mee om te gaan, omdat wij die archieven uh, en al die documenten uh, beheren. En overigens is op Facebook zowel van Comrij als uh, of van Rutger Kopland van het Letterkundig Museum uh, ook een aantal uh, documenten en foto's te zien. Onder andere die versie van uh, Jonge Sla die ik net uh, voorlas. Ja, goed duidelijk. De expositie is nog tot wanneer? Nou, afhankelijk van de literaire activiteit, moet ik zeggen. Uh, maar hij zal er een aantal weken uh, uh, wel, zeker wel staan. En dat allemaal in het uh, Letterkundig Museum. Dank u vriendelijk. Heel graag gedaan. Goedenavond. Goedenavond. Wilt u zien wat u hoort? Ga naar radio1.nl en kijk live mee in de Sportzomerstudio. Radio1.nl Ja, Gashpartie, moet ik het zo uitspreken. En, uh, etienne. Ja, dat, ik zat ook al een beetje te twijfelen, maar ja. volgens mij wel. Dat is nou, bij, een. Deze, bij deze. Gauw, oh, oh. uh, gauw. Tijd om een uh, rondje te maken aan, uh, aan tafel. Willem Middelkoop, publicist, ondernemer, financieel expert. Heeft u een koophuis? Uh, ja. En wat ja. voor hypotheek? Uh, 50% aflossingsvrij. Kijk. Maar het belangrijkste, ik heb de rente niet vastgezet. Ah. Dus ik betaal Euriburg Plus en dat is 1,8% op dit moment. Ja. Dat die is bijna niet meer wordt nog wel eens gegogeld, hè? Dat is waar die aan vast staat. Ja, maar die is lekker laag geworden. Ja, dus, uh, en dat is bijna niet meer te krijgen als particulier. Dat willen de banken niet meer aan, hè? Dus dan staat je rente eigenlijk niet vast. Volg je eigenlijk de korte rente? Enorm variabel. Ja, maar dat is. Ik. ik, ik heb er thuis dus ruzie over gehad. Want dat zei mijn uh, vrouw van, je moet hem vastzetten. Ik zei nee, want ik krijg nog een keer cruises. En in de crisis kunnen centrale banken maar één, keer, één ding doen: dat is die rente naar nul richting nul brengen. En dan zegt je vrouw gelijk: oh, dan doen we het gelijk. Dus <laughs> nou, zegt... nee, dat dat, dat wilden ze toch niet zo accepteren. Maar uiteindelijk hebben we ik ben toch natuurlijk de baas. Het is het toch zo gebleven als het om dit soort dingen gaat. Uh, ja. Over de rente. En nu, uh, nu heeft ze nou toch toe moeten geven dat het wel een hele slimme move was geweest. Ja, als ja. als Gerrit het Gerrit Salom ligt. 500, 600 nou, het, of, het gaat om een hoop geld. En als er Gerrit Salem ligt, moet het wel onmiddellijk worden afgelost. Nu ja, door alle nee, huizenbezitters. Uh, het maakt mij niks uit. Meteen. Het beslist. Uh, maakt mij niks uit. <laughs> nee, uh, maar... De, nee, goed, Het maakt mij persoonlijk niet veel uit, maar... Ik weet nog niet of het zo'n goed idee is voor Nederland. Uh, kijk, als je mensen nu gaat dwingen af te lossen, extra af te lossen... ja, je kan je euro maar één keer uitgeven... dan gaat dat geld niet uh, op aan andere uh, consumptieve bestedingen. Dus dat is niet goed voor de economie. Nee. Maar ik snap wel waar Gert zijn plan vandaan komt. Want dat dreigt nu een ongelijkheid op te treden. Mensen die nu nieuw een huis kopen, en een eerste hypotheek krijgen... Ja. en mensen in een bestaande regeling zitten... Ja, dat is natuurlijk een soort ongelijkheid. Die, wil je, die kan je politiek niet goed verkopen. Dus dan moet het worden gelijkgetrokken. Ja, want de nieuwkomers zouden alleen nog maar recht hebben... op hypotheekrente aftrekken als ze binnen 30 jaar aflossen. En de ja, mensen die hem al hebben... die kunnen dat gewoon lekker opstrijken... Juist. zonder ook maar iets af te lossen. Ja, Daar komt die ongelijkheid dan een beetje ja, aan. Ja, maar goed, het is, dit zijn allemaal van die... als het kalverdronk is, demmende putten. We hebben allemaal excessen gehad. En die excessen moeten nu worden bestreden. En dan krijg je allemaal van dit soort maatregelen. Maar jongens, het, het, het leed is al geschied. Het... Uh, er is heel veel misgegaan. Die woningmarkt staat enorm onder druk. We blijven er nou zoveel mogelijk vanaf, want die prijzen die zijn al heel hard aan het dalen. en Die kunnen nog veel harder gaan dalen als we er te veel in gaan lopen. Maar Willem, de banken hebben toch gewoon geld nodig? Dat is toch het hele verhaal? Ja, ik willen weet, ze toch dat er afgelost wordt? Uh, ja, maar dan lees ik dat het voor de verzekeraars weer heel slecht is. Dus het heeft, dit is hele ingewikkelde kwesties. Er is nou eenmaal een systeem gemaakt, of het nou goed is of slecht. Het is een slecht systeem, maar... Accepteer gewoon dat het systeem zo is. En daar is wel iedereen op ingericht. En als je daar... Dat is met alles zo. Als er een ja. balans ontstaat... Ga dan niet ergens een laadje opentrekken en dingen eruit gooien. En dan flikkert er ergens anders weer wat naar beneden. Dan gaat die balans weer Ja, is een, is een soort op. balans. En uh, ja, dit, wordt, dit is allemaal politiek gedreven. Ik snap het allemaal wel. Maar uh, persoonlijk hou ik me er helemaal niet mee bezig. Daarom zeg ik, ik zal mij worst wezen. Het gaat erom wat er in het diepe financiële systeem... op dit moment aan de hand is. De boel staat echt te schudden. De boel staat echt op instorten. En dit is, is de marge. Een labmiddeltje. marsje. Ja. Nou, scherommelende marge. Het gaat, gaat hier gewoon niet om. Ja. Laten we het hebben over de zaken waar het wel om gaat. Gaan we het zo meteen ook doen. Zeker. Want we gaan het zo meteen uitgebreid tussen half tien en tien uh, gaan we met jou praten. Frits Wester is er ook, terug van vakantie. Uh, een kleine je... onderbreking. Een korte ja. onderbreking uh, inderdaad van jouw werk. Uh, dat noemen wij in de volksmond vakantie, uh, Frits. Ja. Uh, nieuw gezicht van de 50PLUS-partij. Uh, uh, leuk, maar wel totaal onverwacht voor ons allemaal, moet ik je eerlijk zeggen... toen we de video voorbij uh, zagen komen. Voor jou ook? Ja, dat is bizar gisteren. Ik uh, zag uh, gisteren op Twitter iets gebeuren... en een uh, linkje naar een filmpje van uh, 50PLUS... En het begon met de vergeten generatie. En dan moet je bij mij al helemaal niet meer aankomen. <laughs> en vervolgens zie ik er allemaal mensen van 50 plus. Nou, dat ben ik zelf dus ook net. Eh, ik zie Rutger Houwe voorbij komen, Johan Kruijf, geloof ik, en Beter. Oh, nog... wel een mooi rijtje na. Heel mooi rijtje na, Met mijn eigen foto ook. Ja, en als ik iets niet wil, is dat in welk spotje van welke politieke partij dan ook. Dus ik dus moest ik even nadenken. En ik dacht, ja, ik ben helemaal gek geworden. Dus, uh, je weet zeker dat jij het was? Uh, uh, die foto weet ik wel zeker dat, uh, dat ik het was. En toen uh, heeft RTL even gebeld dat het uh, spotje zo snel mogelijk weg moet. Uh, iemand van juridische zaken van RTL. Want ja, ik wil niet in zo zo'n spotje zitten. Nee, huh? niet gelieerd aan uh, enige politieke nee, wat, partijen dan, dan ook. Ik bedoel, nee. dat je, dat je zomaar ongevraagd in zo'n spotje zit. En, uh, hmm. ja, en dan nog van uh, de vergeten generatie, 50 plus jongens, houd toch op. Ik, hmm. ik, ik, ik, vorig jaar, toen was ik 49... Toen kreeg ik een folder van een oudere bond. van Als ik nu al lid werd, toen ik 49 was, kreeg ik de eerste, kreeg ik de eerste vijf jaar korting. Oudere bond, het is helemaal gek geworden. Uh, dus maar nee, ik heb nou, het niet. Je zou het wel doen. van hebben, Frits. Nou, niet van dat soort bonden, volgens mij. Ja, maar nee? Frits, je wo jij wordt ook ouder. Ja, uh, gewoon, je accepteert ouder, gewoon ja, niet dat, dat je klima, ouder wordt. Maar daarom hoef ik ook niet lid van zo'n <laughs> club te worden. Ja, je zegt net ongevraagd in zo'n spotje. Als je nou gevraagd zou zijn, zou je nee, dan... Nee, tuurlijk niet. Nee, nee. Zou ik, zeggen. ik doe uh, voor allerlei dingen voor goede doelen, zoals de Hulp op Nederland, de uh, KNRM, alles met liefde. Maar natuurlijk niet als verslag verslaggever, voor welke politieke partij dan ook. Maar je, st je stemt wel? Ik ga wel stemmen, ja. Maar uh, heb je ook wel eens blootgegeven wat je stemt? Nee, uh, dat laat ik altijd midden. En dat wist dat ook nog eens een keertje. Ja. Wat heb je daar laatst gestemd? Uh, dat, dat ben ik vergeten. Uh, nee, maar ik, ik, ik zeg nooit waarop ik stem. En, uh, kijk, iedereen weet dat ik vroeger, dat is al bijna twintig jaar geleden... bij het CDA heb gewerkt als jong voorrichter. kwam ik op het binnenhof. Maar ik heb echt niet altijd CDA gestemd. Uh, ik geloof zelfs de laatste keer ook niet. Maar is dat not done binnen de politieke verslaggevers? Oh ja, bedoel, om te zeggen? mensen wat... gaan, je dan toch, gaan dan toch kijken. Oh ja, zie je wel. Of ja, zie je wel. En, ik bedoel, alle politieke verslaggevers uh, gaan stemmen. Ik bedoel, ik ben ook geen politiek verslaggever. Geen journalist geworden om zelf niks meer te vinden. Alsof je harde schijf dan eens gewist wordt of zo. Uh, dus iedereen vindt wat. Iedereen gaat naar de stembus. Dus iedereen vindt dan eigenlijk dat iemand aan het eind van de avond gewonnen zou moeten hebben. Maar dat moet je lekker in het midden laten. Ik bedoel, als een scheidsrechter een voetbalwedstrijd gaat fluiten. AX Veinhoord. Moet je niet van tevoren zeggen of AX Ajax Ven is. Want dan gaat het publiek toch op die manier naar hem kijken. Dat is onpartijdigheid. Het het, uh, Hoe het onafhankelijk ding. je dan het doet, dan gaat iedereen toch met die bril naar kijken. Ja, het wordt altijd tegen je gebruikt. Ja. Tussen half negen en negen gaan we uh, uitgebreid met jou praten... over de mogelijkheden die uh, het huidige politieke spectrum... Wat voor mogelijkheden dat geeft om een nieuwe regering te vormen. Uh, wij hebben daar ook al een idee over. Ik ben benieuwd of jij het idee hebt. Daar gaan we zo meteen tussen half negen en negen uitgebreid over praten. We hebben nog een derde gast die staat waarschijnlijk in de, in de file. Schermste Saskia van Erven Garcia. Die uh, voor Colombia uh, nu uitkomt. Ah, ze komt net binnen. Kom, uh, ja, kom, uh, uh, kom zitten, Saskia, nu je er toch bent. Ze gaat nu uh, eerst iedereen in de, de studio een hand geven. Om zich keurig uh, voor te stellen. Zullen we anders eerst naar Filemon gaan? Of kan Saskia nu al uh, aanschuiven? Dus als ik er ja moet de jas nog uit nee, trekken. nee, Oh, die jas nog nou, dan gaan we eerst naar Filemon. sterk ja. voor. viel ja. in de wiel. ja, want het is al kwart over acht geweest en dat betekent natuurlijk dan weer tijd voor onze envoyé Special Filemon Wesselink die de tour op geheel eigen wijze beschouwt. dag Filemon. hoi, goedenavond. waar ben jij? Ja, ik ben op een uh, hele mooie plek, want het ruikt hier echt voortreffelijk. Ik ben uh, bij een soort groot uitgevallen camper. Daarin staan twee koks, dat is Dirk en Chris. En zij maken het eten voor de vakantsolei ploeg. Heerlijk. En uh, Dat is wel een beetje raar, want hier zit ook een hele grote vrachtwagen naast. Jongens, al die uitlaatgassen komen hier toch, die camper, binnen? Ja, we blazen hard naar buiten, hè? dan uh, heb je daar geen last van. <laughs> nu moet ik, uh, voordat ik over jullie wat jullie allemaal koken voor die renners wil beginnen, eerst even een misverstand uh, uit de lucht helpen. Waar is de. Uh... Waar is de uh, eetcar van Rabobank? Ik hoor dat hij pech heeft. Ja, die hebben onderweg een klein uh, ongelukje gehad. Die zijn een uh, wiel verloren. En uh, ik, denk, ik, ik beschuldig mijn collega daarvan. Uh. We gaan een beetje gerucht dat jullie achter zitten. Ja, ja, wij zitten daarachter. Maar uh, we zouden eigenlijk niet vertellen. Robert en Deborah, een beetje voor de duidelijkheid. We zitten in een groot hotel. Hier zitten ook andere teams. Green Edge zit hier, Star en ook Rabobank, waar het natuurlijk feest is. Maar geen feestmaal dus, want die wagen staat ergens met pech langs de kant van de weg. Lekker band, ik ben uh, ah, Ja, lekker band, of, ja, wat is er precies mee aan de hand? Uh, Dirk, weet jij precies wat er aan de hand is? Want uh, Ik heb het verhaal niet zo gevolgd, maar volgens mij is er een wiel afgelopen. Een heel wiel? Oh, en, uh, uh, dat is best wel eng. Ja, dat is best eng als een wiel je inhaalt. He. Dat is een rare gezicht, hoor als je rijdt. <laughs> ja. Maar uh, hij is geloof ik al twee keer uitgevallen. Nee, dus. Maar ik, ik, zie, ik zit hier een beetje in die bus te kijken, hier liggen allemaal ingrediënten. Ik ben benieuwd hoe die bus van Rabobank er nu uitziet. Ja, Zeker als hij een week naar de kant blijft staan. Pas he? daar door <laughs> de rijst en met de saus er al overheen. Wat <laughs> zijn je. jullie aan het maken? Uh, wij zijn vandaag een aardappeltje aan het bakken, een uh, biefstukje aan het bakken. Lekker pasta natuurlijk om een beetje kracht uh, te krijgen, wat ja. salade is lekker vers. Ik ga het even horen. Kijk, dat zijn aardappeltjes gebakken in vet. Gebakken in uh, olijfolie. Oh, ja. Dus uh, We gebruiken bijna geen uh, dierlijke vetten, dus echt plantaardige vetten. Want jullie koken aan de hand van uh, schema's, die krijgen, krijgen jullie van de dokter. Jullie hebben een hele mooie jonge dokter. Oh, nu knapt er iets uit. Als het goed is, voor jullie mij nog wel. Zeker. Zeker. Wat houdt dit schema precies in? Hoe kan je daar aan de hand van koken? Uh, nou, we hebben in het begin van de tour hebben we het schema gekregen van de dokter. Uh, die renners die moeten sowieso 600 gram koolhydraten... Per, per dag binnenkrijgen en daar is het schema op gebaseerd. Het is Echt een soort natuurkundig schema hè, wat ik hier zie. Ja absoluut, ik heb geen, uh, geen wiskunde gestudeerd. Zo uh, dus ziet het er ook na, niet uit. Na, nee. nee, dat nee, ja, nee, geloof ik. Dat mag ik er zeggen, vind ik hem niet erg. Daar ben ik op zich wel trots op. Um, ja, na, na, na de toer ben ik uh, hoogleraar wiskunde. Maar uh, goed, um, om in ieder geval 100 gram uh, koolhydraten te krijgen voorbij het ontbijt. Hebben we hebben sowieso al 350 gram rijst nodig, dus in 350 gram rijst zit 100 gram koolhydraten. Nu moeten ze voor een koers moeten ze ongeveer 200 tot 250 gram uh, uh, koolhydraten hebben, afhankelijk van de duur van de wedstrijd. Ze moeten ongeveer 50, uh, 50 gram koolhydraten per uh, raceuur hebben, dus als ze 5 uur rijden dan hebben ze 250, of, uh, 250 gram nodig. Nou, daar verkrijgen we dus 300, 350. Gram. Ik hou het even niet meer bij. Ja. Nee, ik, ik hoop dat niet. mensen ja, in ik, de helft ze meeschrijven. Maar het gaat erom dat, ja. dat het heel erg nauw uh, afgemeten is allemaal. Echt op de gram. Ja, tuurlijk, ja, op die gram. Hè. We, hebben nu, uh, we zijn koks, hè. we weten ongeveer wel hoeveel uh, 350 gram is. Uh, in het begin deden we het wel afwegen, maar nu is het een beetje <laughs> opzicht. Een beetje uh, uit de losse pols. Ja, het komt toch goed uh, overeen. Maar wat hoor. mooi is, het ziet er ook nog heel lekker uit. Is het lekker eten nou ook belangrijk voor die renners? Om misschien moed en spirit te krijgen? Ja, uiteraard. Uh, een mooi product eet altijd makkelijker weg dan, uh, dan een het, misschien... het niet uitziet. Ja, maar het is ook tijd voor een echt overwinningsmaal toch? Ja, wij zijn al ongeveer uh, 21 dagen bezig uh, met, met, met overwinningsmaaltijden. Maar ja, het blijft uit, dus ja. Ik, ja. ja maar, maar die, die kok in, van Rabobank, die stopt er dan misschien toch iets anders in? Ja, ik weet... Meer peper of zo? Ja, wie, wie, wie weet. Dat kan ik, ik kan niet bij hem in de keuken kijken, maar ja... Eh? Misschien wel meer peper, hè? Daarom is misschien ook zo wiel eraf gelopen. We zijn eraf afgelopen. We zijn even langs de renners gegaan uh, om te beginnen bij Raphaël Vals... om te vragen wat ze van jullie kookkunsten vinden. Ah, oh, is oké. Okay, now. ja, yes, very good. We hebben de cooking car, so we can have everyday fresh food and good quality. So it's perfect. Do you have tips for the cook? For for the cooks. <laughs> no, we we have a menu every day. So which is the doctors we choose a menu for a day by day. So we we can change also the taste and it's perfect. Het eten is geweldig. We hebben twee koks bij. Normaal heb ik uh, meestal na, na enkele dagen aanpassen heb ik uh, buikklap. <laughs> maar, maar nu heb ik na na 18 dagen altijd niets. Maar alles is nog in orde. Elke dag lekker. Ja, super. De mannen doen hun best en uh, het is voor iedereen zwaar, maar ze doen hun best. Johnny, mag ik nog even één vraagje stellen? Hoe is het eten bij jullie in de ploeg? Ja, goed. Hè? We hebben twee goede koks bij, dus het eten is... Uh... Daar ligt het niet aan. Dirk en Chris doen het goed? Heel goed. kan niet beter eten eigenlijk. Hotels zijn niet altijd goed, maar het eten is uh, super. Kenny, ik hoorde dat het hotel uh, niet zo goed was gisteravond, maar hoe was het eten? Hij eten is perfect, want daar hebben wij een kok voor uh, in dienst. En uh, nee, dat was, uh, dat was goed. Het is heel afwisselend en dat is wel fijn dat je niet uh, ja, iedere avond hetzelfde eet. Dus uh, ik hou wel van een beetje afwisseling. Uh, Op nou ja, de rustdag hadden we pizza, dus uh, om iets lekkers te eten, dat is, uh, is bij bij tijden is dat ook wel aan de orde. De wijn die ze serveren bij het eten, dat mooie co combinaties met de spijzen. Nou, wij mogen af en toe een glaasje, één glaasje wijn s'avonds hebben, rode wijn. Nou Robert, ik pak even de koptelefoon van de kok af. Zo, dat waren lovende woorden. Absoluut hè, ik had het niet anders verwacht, want ja, de producten die wij maken is gewoon top. Nog beter hè, want er moet een uh, etappe overwinning komen. Nou, geef eens een suggestie dan. Nou, goede wijn, schenk eens in. Zo, dat ziet er lekker uit. Rood of dus dit wit? Dit drinken die renners. En het is denk een ik. Rode, rode wijn, een beetje kruidig. Saint Joseph. Het is een, een ronde wijn. Ik neem even een slokje. Iedere keer een wijn van het gebied. Nou, ja, het is wel heel lekker. Die moet je die renners niet geven. Die drinken zo uh, veel te veel. Zou het zo denken? Want als je een prachtig wijnproduct of een wijn, uh, krijgt... dat is toch geweldig bij je eten. Dan moet je harder van aan rijden. Dat kan haast niet anders. Huh? Ja. Dat hoop ik wel. Ik mag het hopen. Jongens, ja, nou, ik... hartstikke bedankt. En kook ze. Ga snel verder. Ik stoor jullie niet meer. En ik zou zeggen, terug naar Hilversum... met het geluid van de gebakken aardappeltjes van vakantie. Nou, ja. klinkt heerlijk. Ja, ik ben vorig jaar een paar keer in die bus geweest. en die kookbus zet, van ja, Vakantse ja, En die jongens kunnen echt fantastisch koken in die bus daar. Ik heb uh, heel wat hapjes van ze mogen he, uh, krijgen vorig jaar. We uh, waren af en toe op een bezoekend Rennes Hotel ook. En, uh, is echt geweldig die bus van kans bij. Maar niet te veel rode wijn hè, want dan kom je die berg niet nee, op. Nee, dan, dan kom je die berg niet op. op. Nee, ja. ik zat in een auto. Oh, Oké. Okay. Nee, dat, <laughs> dat, scheelt. <laughs> ja, dat scheelt. dan weer. Saskia van erven Garcia, uh, wil je specifiek dat we je Colombiaanse achternaam ook uh, erbij noemen, of is het tegenwoordig Saskia van Erven of Saskia Garcia? Of? Um, ik heb heel graag dat je mijn uh, Colombiaanse achternaam ook erbij noemt. Ja, want dus, ik. Ja. ja. want je bent ook Colombiaanse, dus dat lijkt me. Ja, ik ben half Colombiaans en sinds mijn nationaliteitswisseling voor, voor het schermen uh, wil ik. Gewoon de kursia erbij. Omdat ik meer het gevoel heb dat ik voor Colombia uitkom. Ja, want voor de duidelijkheid. Je bent in Nederland uh, uh, opgegroeid. En daar ook het uh, he, als schermster ook, uh, je ontwikkelt. En vervolgens heb je de keuze gemaakt om voor Colombia te gaan schermen. Ja. En voor Colombia ga je ook naar de Olympische Spelen. Gaan. We gaan het zo meteen uitgebreid over hebben hoe dat zo gekomen is. Ken je het Colombiaanse volkslied? Nee. <lacht> oh, ik, heb nog een paar, volkslied. ik heb nog een paar dagen om te oefenen. Ja, maar je, ja. Gaat, het, je gaat het wel oefenen? Ja. ja. Elf coupletten. Het zijn wel veel, complete Ja, één ja, ja, dan. Ja, eentje sowieso. Dus. Ja, de verkorte versie. Ja. Voel je je nu uh, meer Colombiaanse nu je voor uh, Colombia uitkomt op de Spelen dan, um, dan daarvoor? Ja, eigenlijk wel. Ik heb uh, uh, heel veel mailtjes gekregen van... Uh, sowieso van mijn familieleden, maar ook van Colombiaanse schermers... En, die ik eigenlijk al sowieso kende. Maar, uh, maar ook van uh, onbekende mensen. Dat ze, dat ze heel erg trots zijn op mij dat ik voor Colombia uitkom... En, uh, dat ze me succes wensen en zo en um, ja dat waardeer ik ook heel erg en ook voor de andere kant van Nederlanders die zeggen wat doe jij nou uh, nee ik denk dat heel veel mensen het echt heel erg leuk voor me vinden uh, ik ben twee jaar gestopt met schermen en um, eigenlijk uh, wil ik wilde eigenlijk niet stoppen met schermen en eigenlijk vinden ze het dus heel erg leuk dat ik weer begonnen ben en dat ik deze kansen heb gekregen ja. Nou, mooi. Zometeen gaan we uitgebreid uh, met je praten. Dat zal zijn tussen uh, negen en uh, half tien. Ja. Fijn, fijn dat je er bent. Dank je wel. Dit is de Radio 1 Sportzomer Over de Greeks. En in Over de Grens spreken we iedere dag met Nederlanders in den vreemde. Het was opmerkelijk in de Tour vandaag. Een groot aantal renners, zo'n 30, reed vandaag lek. En dat zou gebeurd zijn omdat er kopspijkers op de weg lagen. Volgens de Tourdirectie zouden één of twee mensen verantwoordelijk zijn voor die actie. Olivier van Beemen in Parijs. Olivier, wat berichten de Franse media? Ja, um, zij zeggen inderdaad dat er aangifte is gedaan door de Tour de France inmiddels. En uh, ze hebben nog geen idee wat er, uh, wat er precies achter zit. Er wordt wel een beetje wat gespeculeerd. Maar uh, ja, de toerdirectie zelf die zegt van uh, de bielen zul je altijd houden. Wat, uh, wat doe je eraan? Ja, zal ik ook even een beetje mee speculeren? Namelijk een groepering die verantwoordelijk is... of eigenlijk tegen de herintroductie is van de Bruine beer in die Pyreneeën... zou hier achter zitten. Hoe vind je die? <tied> Ja, uh, alles kan. <laughs> Het is uh, op zich is wel bekend dat... Uh... Een, een, een groepering, uh, ja, vooral van schapenboeren, die heeft zich al een tijd lang uh, verzet tegen, tegen de, de uitzetting van, Pyreneeën, van, uh, van bruine beren in de Pyreneeën. De lokale soort die is bijna uitgestorven. En dus, uh, is er, sinds, kort worden er, sinds een paar jaar worden er Sloveense bruine beren uitgezet. Ah. En ze vinden dat die beren hun, uh, hun schapen opeten en dat ze ze in het ravijn storten. Dus uh, daar zijn ze niet tevreden over. Echte berenhaters hè, worden ze genoemd. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat, uh, ja. Ze zijn ook echt blij. Dat werd al een paar jaar geleden. Ik was er toevallig toen zelf een reportage aan het maken. En uh, toen werd Franca, dat was een beer die dan echt een reputatie had. Een dat, beruchte uh, Slovene-Berin zelfs, hè? Was dat Franca, geloof ik. Ja, ja, ja, ja. Nou, die werd toen op een gegeven moment doodgereden. op een vierbaansweg vlakbij het Bedevaartsoord Loerde. En ik was toen met die boeren toen ze dat hoorden. En uh, ze belden elkaar allemaal op. Heb je het goede nieuws al gehoord? Franka is dood. Eindelijk zijn we van haar af. En. Uh... Ja, dat, uh, dat zat erg diep, uh, bleek toen. Ja, de vraag is natuurlijk wel of het verstandig is hè, om zo aandacht te vragen, want de wielenliefhebbers krijg je wel nu weer moenend uh, achter Ja, het, het is ook natuurlijk nog afwachten of het echt uh, bevestigd wordt, ja. want als je aandacht wil, dan, uh, ja, dan moet je dat natuurlijk ook echt helemaal opeisen. En dat is tot nu toe nog niet. Het, is, uh, het, is vooral, het blijft nog bij geruchten, ze hebben het nog niet officieel opgeëist. Dus uh, het, het blijft nog eventjes afwachten wat er nou precies aan de hand is. Of het niet gewoon een gek was of toch dat er een soort van uh, politiekachtige uh, actie achter zou zitten. We houden het in de gaten. Olivier van Beem in Parijs, dankjewel. Ja, graag gedaan. Het is uh, iets over half negen. Ewart Jong met het NOS Nieuws.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 waiting on me to set me free I just found out a ghost left town The queen of California is a-steppin' down John Mayer, om uh, bijna tien over half negen en uh, Queen of California. U kunt reageren op deze uitzending. Als u vragen heeft, wellicht aan een van de gasten hier aan tafel door te mailen naar Sportsomer Radio 1.nl. Sportsomer Apenstaatje Radio 1.nl Frits Wester, parlementair journalist. Even de vakantie, om dan toch zomaar even te noemen, mm. onderbroken om hier uh, naartoe te komen. Uh, we hoorden je net al even zeggen dat je vorig jaar uh, in ja, de bus, of in ieder geval in de kookbus zat van Vakantie Heerlijk gegeten. Ben je een toerliefhebber hebben, ja, je Ja, absoluut. Uh, ik, uh, ik hou ontzettend van uh, schaatsen. Dat volg ik heel goed, omdat ik vroeger zelf ook lang gedaan heb. Uh, wielrennen. Uh, en ik ben, uh, mocht een paar keer mee bij de Tour. Uh, een keer met de uh, ploeg ben ik meegeweest met Henny Kuiper. En Henny Kuiper is dan toch wel zo'n jeugdheld. En die rijd je dan gewoon door de Tour heen. Wow. En het leuke bij de Tour is ook die, al die oude helden, de Doors. Ze lopen er allemaal nog gewoon rond. Joop, dan je komt iedereen tegen. Uh, dat is echt heel erg om te, leuk om mee te maken. Ik ben een keer bij Bart geweest in de avondetap. En ook weer uh, met de ploeg mee. En uh, vorig jaar was ik een week lang uh, met Rai Bovach mee. Die reden ook mee in de Tour met een uh, radioprogramma. En toen heb ik bij vakantievolijen met Raben weggekeken gekeken. En met ploegleiders mee in de auto tijdens uh, tijdritten En dat is, ja, als je ervan houdt, en door die bergetappes en tijdritten dat is uh, ontzettend leuk. Wat zijn nou, Radio Bovag? Wat nou, uh, RAI Ra Ra Ra Ra Bovag. Die hadden, die hadden toen oh. ook uh, een soort uh, service voor uh, fietsers die daar uh, zelf gingen fietsen allemaal. En dan konden die fietsen gerepareerd worden. En die deden toen ook iets met een radioprogramma. En uh, nou, toen was ik met hun mee gewoon in de tour, dus ook een week lang. En hoe ja. kijk je er dit jaar naar? Nou, ik vind er geen donder meer aan op dit nee. moment. Uh, nee, ja, vanmiddag was het natuurlijk een mooie tappen. En uh, ja, mooi verdraal, Rabobank dat Sands is naar wind. Maar uh, ja, natuurlijk een deceptie. Uh, iedereen grote verwachtingen van de Rabob-ploeg. Uh, nou, van Kanselij zag er ook in het begin goed uit. Uh, nou, ik ben een grote fan van de Friese wielrenner Liew Westra. Uh, nou, helaas ook uitgevallen. Meteen bij een paar valpartijen betrokken. Terwijl hij de tijdrit nog heel goed reed. Gaat ook naar de Olympische Spelen zometeen natuurlijk. Voor de tijdrijden en uh, de wegwedstrijd. Maar uh, ja, het is gewoon een tegenvaller. En, uh, maar... Wat ik vorig jaar ook merkte bij de verschillende ploegen... bij de Rabo ploeg was toen al zoiets alsof er een soort natte deken... warme, natte deken over die ploeg lag. Van geen spirit meer, er gebeurde gewoon helemaal niks. Uh, bij Vakantieholei was dat een hele. Ja, toch wat andere cultuur, andere sfeer. Dat waren toen een beetje de cowboys uh, van het peloton. En dat zie je dit jaar ook weer wat terug bij de Rabo. Dus volgens mij moet daar wel een keer wat gaan gebeuren. beetje opschudden. Lekker. Ja, er, er moet iets gebeuren. Ik bedoel, uh, op deze manier gaat het niet. Uh, kijk, uh, we hebben talent zat in Nederland. Uh, ja. Maar op een of andere manier willen we misschien te snel allemaal. Hey, je ziet dat. En Evans. Uh, ja, wat is hier? 435, of uh, 36 35 geloof ik. Uh, Wiggins ook. Uh, over de 30. Ja, dan zijn het de grote mannen in de Tour... Uh, misschien willen we, wel, willen we wel te snel met de jongens. Uh, te jong en nog niet helemaal uh, rijp daarvoor. Om meteen ook te winnen. Uh, natuurlijk wel goed meerijden. Uh, maar dat wij geen grote klassementen meer kunnen rijden als Nederlanders. Terwijl zoveel mensen hier aan wielrennen doen in Nederland. Is toch wel erg jammer. Geef het tijd. Ja. Mag ik het even aan Saskia voorleggen? Jij bent sporter. Uh, misschien, uh, ik weet niet of je de Tour überhaupt volgt. Uh, op dit moment niet uh, ja, eigenlijk. Nee, maar op het moment dat een sporter niet goed uh, uh, presteert. Hoe is een sporter dan te motiveren? Is, de, is dat ergens van afhankelijk? Ja, dat hangt denk ik eigenlijk echt aan de sporter af en uh, waar het precies aan ligt. En als je bij het wielrennen kijkt uh, en ziet van nou ja, ze trappen gewoon niet hard genoeg, terwijl ze het in principe uh, wel in de benen hebben. Denk je dan dat dat mentaal uh, op te lossen is? Of komt er veel meer bij kijken bij een sporter? Ik denk dat er veel meer bij komt, uh, bij komt kijken. Ik denk dat er wel wat meer achter zit dan. Uh, uh, ja, doe beter je best of zo. Ja, ja denk het wel. Ja. Puur toch wel een mentaliteitskwestie dan, hoor ik je zeggen. Uh, ja, ik denk dat er wel meer achter zit. En uh, ja, er moet gewoon een goede coach uh, bij te pas komen. Ja. En moet het dan één op één? Want het is waarschijnlijk voor iedere sporter is dat anders, of niet? Ja, ik denk het wel. Eén op één. Ik denk dat iedere sporter zijn eigen kwaliteiten heeft, zijn eigen karakter. En ik denk dat daar wel. Uh, um, ja um, Ik weet niet hoe je het moet zeggen, maar er moet wel. Dus, een, ja, een coach bij zijn die. Die, uh... die verstand van zaken heeft en gericht. En het yeah. Luistert naar die specifieke sporter. Yeah. Ja, ja, ja. En management moet dat ook opgeschud worden, Frits, Wester. Nou ja, uh, ik bedoel, uh, ik ben geen sportjournalist, dat moet de raar ook vooral zelf weten. Maar ik denk dat daar wel iets moet gaan gebeuren in die rawploegen. Als je al zoveel jaar geen successen kunt boeken, uh, met toch zoveel geld wat erin geïnvesteerd wordt. Uh, en dat is toch fantastisch, het Rabo. Uh, dat doet met wielrennen, Maar dan moet daar wel iets gebeuren. Dan zit het ergens niet goed. Maar ja, iets gebeuren? Moet er bijvoorbeeld iemand ja, weg? Nou ja, altijd meteen maar weg. Of, ja. uh, dit is altijd de, de schuld van de coach en zo, van de trainer. Dat vind ik ook een beetje jammer. Maar uh, als het zo lang duurt voordat je weer echt uh, succes hebt... Ja, dan klopt er iets niet. Dat, dat, dat kan iedereen zien. Willem, Frits, Frits, weet, heb jij gezien wat op de billen staat van die Rabo-renners? Ja, een hele rare switch dit, uh, in dit uh, gesprek. Je bedoelt op de broek? Ja, de Ja, maar ik zie de hele de billen in beeld. Ja, met een dun tricot over. De billen Daar in de broek. Saldo, zeg maar saldo sparen. Ja. Saldo sparen. Ja. Nou ben je dus zit je in een internationale wedstrijd <laughs> waar over de hele wereld naar wordt gekeken door 500 miljoen mensen of een miljard mensen. Ja, en er zijn er sparen. 15 miljoen van die 500 miljoen die begrijpen ook nog niet wat er staat. Want wat is saldo sparen? Weet jij wat saldo sparen is? Geen idee. Nee, nou volgens nee. mij, als je dus spaart, hoe dan moet je, je saldo, het niet maar... weten. Dus die communicatiemanager die moet er sowieso uit. Ja, ja. Nee, maar zet dan gewoon de only triple A bank. Zijn ze ook niet meer, maar dan doe je net als de ze ja. vorig jaar ja. zijn. Zeg je de only pas niet op die broeken, nee, denk ik. Maar ik doe wil. er iets mee wat werkt. Dan ga je toch niet saldo sparen achterop zetten. Ja, ik vond het vanmiddag ook wel heel grappig. Ik kwam een tweet voorbij. Uh, volgens mij helaas jullie hem vanmiddag hier ook zelf voor. Van iemand die... Uh, zij heeft dan Spanjaard red Nederlandse bank. Ja. Met is, ja, is vandaag de omgekeerde wereld, wereld ja. een beetje, zo langzamerhand. Ja. Ja. Nou, een beetje opschudding daar dus in Frankrijk. Nou, opschudding aan het hebben we denk ik niet nodig. Nee, dat gebeurt genoeg, ja. ja. Uh, op dit moment, uh, wat dat betreft, worden het uh, hele bijzondere... maar ook wel hele boeiende verkiezingen uh, straks. En ja. uh, heel ongewis ook allemaal wat er nu aan het gebeuren is. Heb je niet een beetje een idee? Want als we bijvoorbeeld even op de peiling afgaan... Uh, VVD, SP, allebei 31, vier aan kop, om het zo maar te zeggen. Nou, zullen die ooit samen gaan... Ik kan me dit niet nee, ik uh, als dat niet voorstellen. Al als ze dat al doen... dan moet of Emil Roemer met zijn partij zoveel toegeven... Uh, waardoor hij ongeloofwaardig wordt... voor de mensen die op hem nu de hoop gevestigd hebben. Hetzelfde geldt voor Mark Rutte met de VVD. Dus dat zie ik niet gebeuren. En dat maakt het ook zo donders lastig straks. Uh, als je gauw even afgaat uh, op de peilingen van nu. Hoe krijg je vredesnaam een vredesnaam kabinet geformeerd... dat op een beetje een normale meerderheid kan rekenen? Of moet je toch wel weer met minderheidskabinetten gaan werken... dan hm. maar gaan shoppen bij andere partijen? Ik bedoel, de PVV... Um, nou, Laten we eens even afgaan. De PVV, uh, hoe groot die partij ook wordt... Uh, ze kunnen weinig winnen van andere partijen... omdat ze bij weinig andere mensen die op andere partijen stemmen... als tweede keus nog worden genoemd. Je moet altijd, als je als tweede keus wordt genoemd... dan kun je nog iets winnen bij je concurrent. Maar de PVV zou misschien nog iets bij de SP weg kunnen halen. Maar ja, die zit helemaal in de lift. Uh, voor een deel zijn dat een beetje dezelfde kiezers. Misschien nog iets bij de VVD, maar ja... Uh, als het gaat tussen Roemen en Rutte, dan zullen mensen toch weer bij de VVD blijven. om te zorgen dat Rutte de grootste wordt. Dus ik zie niet goed waar ze uh, hun kiezers weg moeten halen. In het verleden hebben ze ook met CDA veel weggehaald. Maar ja, daar is al bijna niks meer. Dus wat moet je daar nog winnen? Uh, maar niemand wil, wil, wil meer regeren met de PVV. De VVD heeft er geen zin meer in. Zeggen ze niet zo hardop, maar dat hebben ze echt geen zin meer in. CDA, de CDA wil het niet meer. Nee. Nou, die andere partijen wilden het al nooit. Nee. Dus dat is wel moeilijk, hoe groot dan ook. Nou, de SP, uh, ja, ligt over links met de Partij van de Arbeid, GroenLinks. Maar dat is geen meerderheid. Dan ja. zul je nog D66 erbij nodig hebben. Wellicht zelfs het CDA er nog bij. Straks uh, nog een keer gehalveerd. Misschien met 10, 12, 13 zetels. Ja, die gaan dat niet doen. D66 gaat dat niet doen. En de CDA gaat zich ook ophangen als het dat gaat doen. Dus wat dan? Dan zal het midden zich weer moeten hervinden. Dan bedoel ik het midden van VVD tot Partij van de Arbeid. Ja, dan heb je straks een kabinet met misschien wel vijf, zes partijen. Ja, ja. komt dat de bestuurbaarheid van het land enigszins te nou ja, dat, dat is natuurlijk wel iets. Het is uh, zo gefragmenteerd op dit moment. En het lijkt wel alsof de Nederlandse politiek... Uh, qua kiezers in een soort centrifugie zit. Alles gaat vanuit het midden ineens naar de zijkanten toe. Ja, en hoe ga je dan nog regeren? Nou, het grappige is ook, als je nog even kijkt. Stel dat je straks een uh, stel dat je wel een linkse meerderheid zou krijgen in Nederland. Dan heb je nu in de Eerste Kamer weer een rechtse meerderheid nog steeds zitten. En die zitten nog vier jaar met PVV, dus dan komt er niks PVD, door. CDA. <laughs> dus dan kunnen die allerlei dingen weer tegenhouden. Ja. En het gevaar daarvan is natuurlijk wel dat de politiek en dat zie je ook in de Verenigde Staten zichzelf zo in een kramp houdt, uh, in een klem houdt... dat er eigenlijk niks meer kan gebeuren. Als je grote hervormingen wil doorvoeren... Uh, of het nou is met hypotheekrente aftrekken... of het is met de AOW. Nou, daar gebeurt nu... inmiddels wel wat door die Koenders coalitie dan wordt het heel erg lastig als het allemaal zo gefragmenteerd is. Want vergeet niet, je zei zojuist, VVD 31 zetels... hebben ze nu ook in de Kamer, is daarmee de grootste partij van Nederland. Maar ja, met toch maar 31 zetels. In de tijd dat de, de Partij van de Arbeid de 52 had, CDA 54, VVD 38... was toch een hele andere periode. Ja, en, uh, Lekker overzichtelijk. Het speelveld is nu compleet anders, uh, ongewis, qua uitkomst ook. En uh, ja, vliegen, uh, kiezers die vliegen van, van, van links naar rechts, van hot naar her... En dat zag je ook gebeuren een paar jaar geleden... toen, toen Rita Verdonka een politieke beweging startte. was er één vrouw, er was nog geen lijst, er was geen programma... er was helemaal niks. En die stond virtueel in de peilingen op 30 zetels. En ik denk, waar ja, komen die nou eens vandaan? En dat waren dezelfde mensen die bij de SP vandaan kwamen... wat toch een hele andere politieke beweging was. VVD. Of bij de LPR vandaan kwamen, of voor een deel bij de VVD. En dat was ook zo weer weg. Dus iedereen vliegt ook alle kanten op, op Maar dit hoe moment. moet je ook als kiezer nog door de bomen het bos zien? Want er, er gebeurt zoveel en iedereen loopt ook soms wel weer heel erg achter elkaar aan... of gaat juist enorm van elkaar afzitten. Ja. Weet je het, het nog wel? Het, het is he? ook lastig. En ik bedoel, uh, om het te volgen... en uh, nou, dat probeer ik natuurlijk met de collega's en ook van, van andere media... natuurlijk zo goed mogelijk uit te leggen wat er aan de hand is en wat er gebeurt. Uh, maar wat je steeds minder ziet in Nederland, maar dat zie je ook in andere landen om ons heen. Kijk, vroeger stemden mensen op een politieke beweging uh, omdat ze iets vonden van de samenleving. Ik vind iets van de, hoe moet de samenleving worden ingericht. Er horen misschien ook maatregelen bij die voor mij dan persoonlijk niet zo aantrekkelijk zijn. Maar ik vind toch dit beeld van de samenleving. En als je nu bijvoorbeeld naar zo'n stemwijzer gaat kijken, dan krijgen we 25 vragen voorgelegd. Nou, dan kun je lekker aankruisen wat je allemaal bevalt. Die allemaal met elkaar in tegenspraak zijn. Ik vergelijk dat vaak met die, die, uw meningpagina in de Telegraaf. Dag 1 moeten meer geld naar onderwijs. Tuurlijk, vinden we allemaal. Dag 2 moeten meer geld naar de zorg, tuurlijk. Dag 3 moeten de belasting naar beneden. Ja, vinden we ook allemaal. Maar, <lacht> maar alle die tegelijkertijd kan nou eenmaal niet. Ja. Maar dus, het, het, het, Nederland is veel losser geworden, gewoon in, in de manier waarop we met de, de politiek en met de samenleving omgaan. En, uh, ja, en dan zie je dat de, de grote klassieke partijen. Of het nou de sociaaldemocratie is, of het liberalisme, het conservatisme, of de christendemocratie, of voor mij wat uh, nou, communisme noemt alles prop. Dat is gewoon ja aan het wegkalven komt ook omdat de verzuiling niet meer bestaat. Ja, en feit, dat he? heeft natuurlijk hele. Grote voordelen, dat vinden we ook allemaal zegeningen. Uh, maar tegelijkertijd, uh, ja, zeg maar, die, die, die, die ideologische component die je bij het kiezen hebt, die, die, die, die is aan het verdwijnen. We kijken nu van, oh, wat doet de crisis? Wat doet Europa? Wat doet mijn hypotheek? Uh, of moet ik nog drie maanden langer doorwerken? Nou, dan ga ik toch maar ergens ja, anders. de komende vier, vier jaar worden enorm spannend. Het ja. is uh, veel spannender dan de afgelopen vier jaar. En het hè? gaat natuurlijk wel echt ergens om op dit moment. Ja. Duidelijk. Die, uh, de, de kiesdrempel, uh, moeten we die zo langzamerhand niet... dus een beetje ter discussie stellen? Dat we wellicht uh, partijen als uh, de 50-plus partijen... Nee, er we kunnen weer uit de uit de de plus Ik vind alles best wel. Hele aardige mensen maar ze langzamerhand niet misbruiken in filmpjes. Uh, kijk, ik ben er zelf een groot voorstander van... om de Kamer te verkleinen en 100 leden. Die hebben echt genoeg te doen... Uh, dan misschien, maar 150 leden is te veel. Ik heb het vroeger meegemaakt, toen partijen inderdaad nog groot waren... dat Kamerleden echt geen donder te doen hadden. Je hebt ook mensen die zich helemaal drie slagen rond te werken. Vooral bij kleine partijen en zeg maar even de top 20 van Kamerleden. Maar 100 leden is meer dan genoeg, dan krijg je vanzelf al een iets hogere kiesdrempel. Tegelijkertijd moeten we één ding niet vergeten... als je nou kijkt naar landen met een kiesdrempel... of een twee-partijensysteem, of een bijna twee-partijensysteem... Die zijn over het algemeen niet echt veel welvarender dan landen met veel meer partijen zoals Nederland. Want wat je die landen vaak ziet, uh, en dat is zeker voor het bedrijfsleven wat je wil investeren. Bijvoorbeeld in Engeland had je dat ook vaak. Daar waren de conservatieven aan het regeren, nou, dat was dan drie, vier, vier, vijf jaar. En dan kwamen de, de, de, de, de Sociaaldemocraten, zeg maar. En dan ging het hele beleid ineens weer helemaal om. Ja. En dan weet je niet waar je aan toe bent. In Nederland al die decennia lang... al die verschillende politieke partijen die geregeerd hebben... en daarmee gewerkt hebben... die hebben toch een heel redelijk stabiel land opgebouwd... waarvan je wist dat... Ja, natuurlijk worden we wel wat accenten verlegd bij een nieuw kabinet... maar dat het roer niet ineens massaal omging. Hm. In de jaren zeventig met het kabinet ouder, het oude, dat was ook de tijdgeest in die tijd. Maar daarna ging het roer niet ineens radicaal om. Je weet een beetje waar uh... je aan toe bent. En ja, dat, dat kun je ook saai noemen. Uh, maar het zorgt wel voor stabiliteit. en Dan heb je ook wat van, van die mechanismen die gewoon wat st uh, stabiliserend werken. En twee partijensystemen, hele hoge kiesdrempels. Uh, kijk naar Duitsland bijvoorbeeld ook. Uh, daar wordt het volgens mij niet heel veel beter van. Clemens de hier, die zegt ja maar werk moet gedaan worden. En als je uh, werk voor, voor 150 mensen moet laten doen door, mensen, hè, door 100 mensen ja dan moeten die 100 mensen gewoon veel harder werken... om datzelfde werk te blijven doen. Nou, misschien moeten die mensen iets minder hard werken... en misschien wat minder al die tijddingetjes doen... en zich meer op de grote lijnen concentreren... en niet al die flauwe kul uithalen de hele week. Wat heel veel tijd kost, wat heel veel geld kost. En dan kan dat prima met 100 mensen. Uh, het, is, het is net als met, met tentamens leren vroeger. Als je zes weken de tijd had, dan deed je er ook zes weken over. En dan moest toch alles de laatste avond nog. En... Uh, debat in de Tweede Kamer, als die op de agenda staan... zo'n algemeen overleg van 11 uur tot 11 uur, dan duurt het ook precies 12 uur. En als je afspreekt, het duurt maar 4 uur, dan duurt het maar 4 uur. Scherpere keuzes dus maken. Dus veel scherpere keuzes maken en het kan allemaal korter en sneller. En uh, nogmaals, er zijn Kamerleden die zich drie slagen er rond te werken... maar er zijn ook waarvan ik vroeger wel, ik zag ja, ik flikken te doen, gewoon een leeg bureau de hele dag. Wil uh, je altijd 100... bellen? Die is, we zijn altijd wel bereikbaar, alleen ze hebben niks te melden. We moeten zo stoppen. Maar even nog uh, de, de coalitie zoals wij hem in ons hoofd hadden vanmiddag. die het most likely is, om even zo te zeggen: um, een Paars Plus en het CDA erbij. Dus VVD, CDA, Partij van de Arbeid, D66, GroenLinks en CDA. Kom je geloof ik uit mijn hoofd. Vorige week had ik uitgelegd 84, nee, wat zei ik nou? Ja, 84 zetels uit ongeveer. En dat is het meest, het meest waarschijnlijke scenario als je het nu bekijkt. Dat zou zomaar eens? kunnen, want dat zou een meerderheid kunnen halen. Maar moet je kijken wat je dan krijgt. En dan moeten ze er even doorheen bijten. Dan krijg je natuurlijk... Hele ontevreden uh, achterban bij de PVV. Die zich niet uh, serieus geno genomen voelen. Tegelijkertijd bij de SP ook. Van, wij mogen weer niet meedoen. En we zijn wel zo groot geworden. En ja, dan moet dat midden wel heel sterk in elkaar zitten. Heel stabiel. Om daar tegenop te kunnen. Zeg maar. die, die kritiek zal aan twee kanten heel groot zijn. Dus dat kan alleen als we dat heel snel doen. Verkiezingen dan heel snel doorhakken. Nieuw kabinet uh, formeren. Want als dat heel lang gaat duren. Dan krijg je een gedonderd gedoe allemaal. Maar qua meerderheid is dit, lijkt dit de enige mogelijkheid op dit moment. Hoe groot wordt de rol van Europa? Heel groot, de hele campagne gaat over Europa. En alles wat, zeg maar, even daarvan... En alles, al het andere is daarvan afgeleid. Hè? Hebben we het over de bezuiniging en de zorg, over de, de, de stijging van de kosten... dan gaan mensen dat allemaal linken. Ja, maar dat komt doordat wij Spanje steunen. Heeft er allemaal niets mee te maken. Uh, echt een hele andere discussie. Maar alles zal daar wel aan gelinkt worden. Ik bedoel, Geert Wilders roept het ook. Van, uh, uh, om Spanje, om de banken daar te steunen, pakken we mensen hun rollator af. Dat is natuurlijk onzin. Ja, maar het werkt wel in verkiezingsstijl. Sommige die gaan mensen achteraan. wel, maar het is een ander verhaal. Uh, maar kijk, Emil Roemer die komt dan met het verhaal uh, aan de andere kant van, ja, uh, stoppen met de JSF. Nou, dat kun je besluiten, dat, kun je, dat is een politiek besluit, dat kun je vinden. Uh, ik kan ook zeggen, we hebben geen luchtmacht meer in Nederland. Prima, dat mag de politiek vinden, daar kunnen mensen op stemmen. Maar als je dat doet, dan is dat niet een oplossing voor een probleem. Dan kun je zes, zes weken, vijf, zes weken de zorg in Nederland eenmalig mee betalen. Dus daarmee is het probleem niet opgelost. Dus die hele simpele one-liners klinkt allemaal leuk... maar het gaat ons niet verder helpen. There be nothing, nothing without a woman or a girl. You see, man made the cars to take us over the road. Heavy load. Man made the electrolyte to take us out of the dark. Man made the boat for the walk. Like Noah made the ark. This is a man. Because men make them toys And how the man make everything, everything he can? You know that man makes money Ja, James Brown, It's a Man's Man's World. Dat hij in de studio heeft praat, praten met Saskia van Ervan Garcia. De schermster die voor Columbia uh, uitkomt. De, uh, is van ver voor jouw tijd. Mag ik toch aannemen, anders zie je ja, er wel heel goed uit voor je leeftijd. Ja, <laughs> ja toch? Ja, maar, ben je een liefhebster van Zuid-Amerikaanse muziek of vind je dat ook wel leuk? Uh, ja, ik hou wel van Zuid-Amerikaanse muziek. En dan uh, ja, natuurlijk Shakira, Juanes, Maar ik hou ook wel van salsa muziek, maar niet om op te dansen of zo. Oh, dat, dat dan weer niet. Nee, nee, nee, nee dat dan weer niet. Nee, nee. Willem Millerkoop die uh, wordt gek als die James brown hoort. Ja, Zou je wel jouw ja, generatie willen? Ja, ja, ja. ben echt opgegroeid met uh, soul. En disco hè, de jaren 70, 80. Na nou, James Brown, is natuurlijk met Marvin Gaye. Ik heb altijd heel veel sol gehouden. Heb paar een keer live keer gezien, gezien. hè? Ja. ja, een paar keer in Noordse Jazz, maar ook in Amsterdam. Tot ja. hele hoge leeftijd heeft hij nog opgetreden. Veel in Amsterdam, veel in, in Nederland. Ja, dus, uh, ja mooi. Ja. Goed, zometeen dus meer. Tussen 9 en half 10 gaan we uitgebreid met Saskia praten over de Olympische Spelen. Tot zo.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 Ga voor meer informatie naar hologdoc.nl. Dit is Radio 1.